Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Lagas een stuk minder populair is dan vijf jaar geleden. Toen pakte meer dan de helft van het uitgaanspubliek in Amsterdam... wel eens een ballonnetje en vorig jaar was dat nog maar 16%. Het heeft verschillende redenen, vertelt deze drugsonderzoeker. Er is uh, meer wetgeving uh, op dat gebied. Lachgas mag, uh, althans het is een onderzoek wat hier in Amsterdam uh, is gedaan, wordt, uh, mag lokaal niet meer uh, aangeboden worden. Er zijn uh, uitgaanslocaties die hebben het, het lachgas uitgebannen, omdat er te veel uh, incidenten mee gebeurden. Bovendien kregen veel gebruikers heftige klachten, zoals verlammingsverschijnselen. En ook de gemeente West-Betuwe in Gelderland komt woensdagavond met een eerste verkiezingsuitslag. De gemeente wilde dat pas een dag later doen om te voorkomen dat stemmetellers een lange nacht door zouden moeten. Daar kwam zoveel kritiek op dat ze nu dus toch een nachtje doorhalen als het nodig is. En nieuwbouwwoningen in Almere kunnen per direct niet meer worden aangesloten op het stroomnet. Dat heeft vervelende gevolgen, zegt deze wethouder. Op een van de travestations wat Almere Stad en Almere Haven onder andere bedient... daar zien we dat er per direct geen capaciteit meer is... dus dat er per direct ook geen woningen meer kunnen worden aangesloten. En dat is voor onze bouwplannen is dat echt gewoon rampzalig. In alle contracten voor nieuwbouwwoningen wordt nu een disclaimer gezet... waarin komt te staan dat het stroomnet vol kan zijn. En rond deze tijd kunnen Max verstappen en zijn F1-conculega's weer hun trainingsrondjes rijden over het circuit van Las Vegas. Dat ging vanochtend niet helemaal lekker. Ze waren net begonnen toen een van de wagens schade opliep door een putdeksel. De baas van het team was woedend. We damaged completely de monocoque, the engine, the battery. And uh, I think it's just unacceptable. Well. Let's look bigger picture because yeah but want... this one is a good one. I don't need to have a bigger picture than this one. Ja, okay. nou, de organisatie kreeg de wind van voren van hem. Ze zijn uren bezig geweest om alle putdeksels op het circuit te checken en op te lappen. En als het goed is gaat de training rond deze tijd dus weer verder. Het weer nog in het zuiden en westen regen, op andere plekken droog en soms wat zon. Vanmiddag dan is het ook wisselend, af en toe een bui, maar ook opklaringen bij ongeveer 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 I'm a man It was. It's not the color, not the size. Yes, it's the promise in those eyes that makes it pretty. Ooh, like she was. Sendigo's. Ja, blijf, ik heb een, uh, ik heb een, een Hans Vermeulen-imitator Vermeulen opgebeld. <tus> Wat heb je gedaan? Een Hans Vermeulen-imitator, die heb ik opgebeld. En toen. Of je dat liedje opnieuw wil uh, opnemen, voor ons. Ja. En dan de Eyes of Gerry. De Eyes of Gerry, ja. Ja. Ja, ja. ja. Oh! Ja. Oh! Vind je dat Gerry? Leuk. Nope. Ja. het zijn dat je net een koekje in je gaffeltje stopt. Neem me niet kwalijk. <laughs> nee, dat geef ik wel ik, uh, weet je wat ik doe? Uh, uh, wat doe maar, jij? Ga je hem achter de piano zetten en uh, dan kun je gewoon door eten. En zo. Dat maakt me niet uit. En, uh, dan. Het ja. is wel, wel, wel een mooi moment voor het weer. Ja, eigenlijk. Wel eigenlijk een triest moment. Waarom? Nou ja, het, het is allemaal niet zo pest. Ja, maar het weer ja, is, is ook het er weer. niet goed uit het weekend? Ja, nee, nee, nee, vooral oh, zondag. Oh, wat en dat is Ja, ook... Ja. Uh, nou, ik begin maar... Uh, ik zeg, uh, Sla maar los van wal. Nou, nee, met, uh, met name zaterdag zie ik nu. Uh, dus zondag valt het misschien nog wat mee. Want, want uh, ja, ik heb het natuurlijk over de aankomst van Sinterklaas. Ja, ja. Hey. Maar uh, ja, luisteraars, ik kan het niet mooier maken... het is zacht en redelijk veel wind. En dat zacht klinkt mooi en redelijk veel wind. Dan denk ik van, nou ja, een erbij maakt ook niet uit. Maar de komende weekenddagen... dan, uh, dan komt er toch ook aardig wat regen voorbij... Uh, na de zachtere dagen wordt het weer, weerbeeld wat minder voorspelbaar. Maar uh, ongeveer een kans van 20% op nachtelijke vroege ochtendvorst. Oh. En de, neer, de neerslagkans ligt de komende dagen rond de 40%. Vrijdag verwachten we een afwisselend weerbeeld. In de ochtend, nou die is al zo wat om. Dus daar zullen we het oh. hoeven we het eigenlijk nee. niet meer over te hebben. Want we hebben de mensen uh, aan hun lijve kunnen ervaren. Gaat het vanmiddag regenen? Uh, dus even kijken hoor. Uh, ja, in het noordwestelijk kustgebied staat een matelijke zuidwestenwind. In de rest van het land is de wind zwak. En in de middag dan breekt de zon af en toe door. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Met een kleine kans op buien. Uh, in het zuiden en in het westen. Dus nog wel, ondanks de zon, nog wel hier ja, ook. Uh, en buien, af en toe. Ja, af en toe een, een, een, een buitje. Ja. De temperaturen die bereiken een maximum van ongeveer 8 graden Celsius met weinig wind in het binnenland en een matige west- tot zuidwestenwind langs de kust. In de avond klaart het op en het blijft overal, uh, vrijwel overal droog, maar in de nacht kan er weer plaatselijk wat uh, mist ontstaan. Oh jee. Nou, daar hebben we de zaterdag. En uh, dat is natuurlijk de, de landelijke aankomst van Sinterklaas in Gorkum. Niet... Hij komt heet. in Gorinchem. Gorkum? Go Gorinchem. Is het nog is ja, ja. ja. ja. hetzelfde. Ja, precies. Ja, ja, ja, dat zegt, heb ik nooit gesnapt dat dat zo was. Ja, je zegt ook Skeveningen? Ja. Nee, ja, nee. Schees. Oh. Ja, dat klopt, dat klopt helemaal hoor. Zaterdag ja. <laughs> start, start met weinig zonneschijn... en een hoge kans op neerslag. Wat naar voor de mensen in Gorken. Maar ook naar, naar voor de mensen in Zaanstad bijvoorbeeld. Want ik weet ja. dat die daar ook op, op zaterdag aankomt. Hoe die man het allemaal doet op al die plaatsen aankomen. Nou, dat zijn toch al die hulp, uh, hulp, uh, o, o, hulp zijn hulp, Oh ja. ja. Nee, vooral ja. in het zuiden en het westen... kan er behoorlijk wat regen gaan vallen. En de neerslag... Uh, uh, in millimeters gemeten is dan tussen de 5 en 9 millimeter. In de niet. ochtend is het fris met minimaal 3 graden Celsius. Maar de temperatuur loopt op naar een maximum van ongeveer 10 graden Celsius in de middag. En de wind waait matig met een windkracht uh, 4 heb ik het dan over. Vanuit het zuidoosten en zal vooral langs de kust bijzonder merkzaam zijn. Zondag krijgen we iets meer zon, maar het blijft... Uh, nog steeds uh, een hoge kans op neerslag, helaas. De wind komt deze dag uit het zuiden tot het zuidwesten. De wind is dan vrij krachtig. Dan heb ik het over windkracht 5, waardoor de zachtere lucht over ons land uh, wordt verspreid. Ja. En hierdoor stijgt de temperatuur tot zo'n 11 à uh, 14 graden. Zo. Maandag, en dan uh, wordt uh, een overwegend bewolkte dag verwacht met een hoge kans opnieuw op neerslag. De neerslagkans ligt rond de 90% zelfs. Met een verwachte neerslagsom tussen de 4 en 10 millimeter. We het over een centimeter. Oh, nee, dus... Millimeter is veel hoor, Best wel. Ja. ja. Uh, de dag begint met een minimumtemperatuur rond de 9 graden. In de loop van de dag loopt de temperatuur op naar een maximum van ongeveer 12 graden is dus de enige zonneschijn te verwachten, maar slechts 20% van de dag praat ik er dan over. Dus 80% bewolking en 20% zon. De wind komt uit het westen en waait matig met een kracht 4. Nou ja, ik had toch het niet ik had, echt, had, Toch niet echt. Uh, ik had het lekker. allemaal wat verhollijker gehoopt. Voor ja. Voor... ja, nou ja, goed. Weet je wat, we geven gewoon de schuld aan Sjang van der Weijden, want zij is dus een medio meteoroloog. Een ah. Ja, ik wilde even een bronvermelding doen. Ja, vertel. Dat de Aha. mensen niet zeggen van, hey, hoe weet die Charles dat allemaal? En uh, heeft hij een wereldbol of een glazen bol? Een, ja, een, Xiang kunnen wij, zou dat de Chinees zijn? Een Lijkt wel, hè? Xiang? Nou, Xian. Nee, want in, in Limburg heten mensen vaak ook Sheng. Nee, nee, nee, sorry. Nee, Sheng, Ja, nee. Xiang, en... dat is, that is, that is yeah. ja... Ik weet niet of ik het zelfs vertel, ik stond bij een bushalter. Sheng, dat is een taal. Uh, ja? Ja, taaluitdrukking. Maar mensen Sheng heen... on the gang. Dat is, is... Oh, uh, oké. Okay. Ja, hij wil hem. Ja. Ik u. stond bij het busshout. Staat, staat, staat er een Chinees met een mobieltje die... Die, die, die staat te bellen. Ja. Die, ja, dat kan. Hallo, met wie? Komt er van de andere kant. Hallo, wie met... Uh... Oh, ik ben hem even kwijt. Hello? Hallo? Hallo, Hallo met lo. Hallo met lo. <laughs> ja, nou ja, je kan in ieder geval zeggen, uh, uh, die mopjes voor jou, uh, dat, dat schud je niet uit de mouw... dat komt gewoon recht uit je hart. Ja, ja, ja. Ja, nou, ze zijn heel leuk. <coughs> en een hoop mensen zijn, uh, zijn werkloos, daar wil ik het straks even over. Ja, overleggen. dat is goed. Ja? Zing recht uit het hart ja ja heerlijk Mooi. die die, die oude ja. Nederpop ja, ja. geen Negenpop Nederpop Charles even de hè? oké oké ja okay, nee oké oké oké Nederpop Nederpop ja, ja. Uh, we, gaan de, uh, Gerrie, we gaan het zo even hebben over de verkiezingen. Uh, ja, de 22e volgende want er zijn week. Toch, er is een uh, hele hoop vraag naar personeel bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als het landen. Maar ja. Er zijn toch ook een hoop mensen die, die kunnen geen werk vinden. op het nee, een ja, is dat. Hè? Ja. Dus allemaal na corona is dat gekomen. Ja, dus, de, ja. dus er, er, er stapt een man binnen bij Randstad. Ja. En die zegt van... Uh, heb je werk voor me? Toen zegt de, de medewerker van Randstad... nou. Toevallig komt er net een vacature binnen van Arts. Oh, wat leuk oh. zegt die. Oh, wat leuk, wat leuk die man, Arts. Ja, vind ik ook hartstikke leuk, Arts, Sjarob. Uh, ja, nou, het is ook leuk, Harman. Want, want uh, daar ben ik vroeger ook nog met mijn ouders geweest ja, in ja. Zet met de, dus die ja dus die man helemaal enthousiast en die zegt nou, uh, nou zegt die man van Hans, dat gaat naar maar naartoe zeg maar dat je hier komt en uh, en dan komt dat werken is, ja. Uh, ja dus hij naar de, de personeelsafdeling van artisenters en die, zet die, die uh, personeelsfunctionaris die zegt van uh, ja hij zegt we hebben een hele bijzondere vacature hij zegt het is de bedoeling dat iemand in het binnenverblijf van de apen achter het glas gaat zitten in een apenpak Oh, en dan een beetje, beetje raar... Net als een aap doen. Ja, maar. een beetje, beetje raar bekken trekken naar de mensen en zo. En dat apenpak waar we hebben, dat is echt niet van, van echt te onderscheiden. Dus u, u maakt helemaal de blitz als u dat een beetje met, met een bepaalde mimiek kan doen. En wij betalen daarvoor 2000 euro per maand netto. Zo, nou, de, die man, dat is nou hè? Ja, dat, is, dat is wel een leuke baan. Dat, ja. Ja, ja, zeker voor dat werk. Ja, nou ja je bent helemaal vrij om, om het zelf... Uh, ga, ga het maar proberen. Dus die man die gaat in, die, in het binnenverblijf bij die apen. Gaat hij achter dat glas zitten in dat pak. En nou, die uh, maakt een beetje gekke bek. En die ziet ook uh, het publiek wat voorbij komt. Is publiek die vinden dat, ook, dat leuk? Ja, ja, die vinden dat allemaal fantastisch. Maar hij wordt op een gegeven moment een beetje overmoedig. En dan ja, had je ook van die touwen, dat moesten ze de lianen voorstellen, weet ja, je wel? Ja, dat had je ja, in ja. dat binnenverblijf. Dus hij gaat daar aanhangen. Ja, en dan maakt hij een... zwaar. Ja, en dan maakt hij oh, zwaar, jongen. En hij komt over de rand van het volgende verblijf, komt hij. Ach, mijn hemel. In een andere kooi terecht. En daar zit een leeuw. Huh? Dus hij gaat helemaal naar een hoekje, helemaal angstig. <laughs> een leeuw, een leeuw. Zegt die leeuw, oh ben jij ook van angstig?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 Girls Ja, de Bee Gees, uh, Spix ja. and Specks. Ja, ja, ja van een, dat een eerste, mooi nummer. Even hun eerste hit Dit is hun tweede. Dus een tweede, hit. Ja. tweede? Ja. Wat was de eerste dan? Spax and Spocks. <laughs> ja, denk ik. Voorloper ja. van Dr. Spock. Van, <laughs> Dr. Spock, met die gek ooitjes. Van Star Trek. De Star Trek, ja. <laughs> even een heel serieus Heel serieus weet ja. ja. Weet je wat, we doen we eventjes en eventjes naar beneden. Ja. Serieus Nou ja, ik draai alleen maar serieus nummers, toch? Ik bedoel, heel hè? serieus dan? Gerry, ja. heb jij gisteren de, de, het debat ja. van Nederland op RBSS gezien? Heb ik. je dat gezien? Ja. Wat vond je ervan? Nou, Ten eerste dat ze allemaal door elkaar heen praten. Ja, dat was het nauwelijks meer er te was, verstaan. Dat was niet te verstaan en je kon eigenlijk er geen ja, touw aan vastknopen, vast eerlijk gezegd. Nee, en, ja. en, maar wat ze zeiden, wat je kon verstaan, dat daar ik ook. Oh, ze proberen elkaar allemaal weer een beetje vliegen af te vangen en zo. Mm -hmm. De enige die, de, wat mij opvalt de laatste tijd in al die debatten, is dat Wilders van de PVV, mm. ja. behoorlijk uh, aan score is. Ah, ja, ja, maar hij, wat hij zegt, dat is best wel, wel interessant ook allemaal. En nou, hij is die, ook heel zelfverzekerd en hij is, uh, want hij weet dat er bij sommigen een heel klein kiekertje open staat van de deur. Ja, dat, ja. Weet hij, hè? dat weet hij, dat ja. weet hij. Hij heeft het. Uh, heet hij Wouter de Winter van de Telegraaf? Ja. Die, die, uh, die, die zei ook: hij heeft echt de, de, de show gestolen. Dat heeft hij zeker? Ja. En hij is ook een beetje. Hij is ook hij is komisch ook. Hè? Hij maakt soms ook een grapje ervan en zo. Uh, ja, ja, en hij, hij, uh, hij stijgt ook in de peiling. Ja, ik denk dat hij heel hoog gaat uh, scoren. Ja. Denk ik. Ja. Ja. Uh, hij heeft wel uh, zijn uh, islam. Uh, ja. Motivatie ja, heeft hij niet. Die, die neemt hij niet terug, hè? Die neemt hij niet die, terug, maar die, ja. zet hij in de, in, de, in, de, in de wacht, zeg maar. Hè? Ja. Dus, uh, hij wil water bij de wijn uh, doen. Ook. Hij doet water ja. bij de wijn. Ja. Dat kan dat uh, niet. Ze mogen toch niet drinken? Nou, dat weet ik niet. Oh. Oh. Hij <laughs> drinkt wel, hoor, denk ik. Jawel, ja, ja. ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, <laughs> en wat voor je van Frans Timmermans? Ja, ik weet, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken, eigenlijk. Je weet niet wat je. Ik vet, we, ja, ja, ik weet het niet. Ik. Uh, ja, ik, ik, ik ben zelf uh, daar geen fan van. Ge nee, maar hij, hij, ja, hij is gekomen na negen jaar Brussel. Is hij naar Nederland gekomen om de uh, Partij van de Arbeid uh, weer uh, nieuw leven in te blazen. Maar ja, de Partij van het Socialisme. Ja, uh, maar dat uh, is er niet meer. De Partij van de Lage Lonen met een, ja. uit, met een, ja. met een wachtgeld ja. van 15.000 euro per maand. ja. Ontstond de discussie met een dame die dus uh, uh, aangaf dat ze die 385 euro eigen risico niet meer, niet kon, meer be kon betalen en zo. Nee. Ja. En daar uh, scandeerde Wilders uh, ja. uh, uh, uh, ja. handig. Ja. Die zei van uh, wat wil jij nou zeggen met je, met je wachtgeld van 15.000 euro ja. per maand en, uh, en die mevrouw die dan die uh, eigen bijdrage en uh, de ziektekosten niet kan ja. betalen. Ja. Uh, dat je dan ook nog durft aan te geven van... ja, dat kan niet onmiddellijk, dat duurt dan... Duurt dit vier jaar of dat duurt nog langer. Ja. Ja. Het zijn allemaal standpunten die eigenlijk... Uh, ja, wat moeten we ermee in? Ik weet het, ik weet het echt niet. Ik denk dat er heel veel zwevende kiezers zijn... Mm -hmm. die het niet echt weten... Ja. Ik weet het ook eigenlijk, eerlijk gezegd, nog niet helemaal. Hey, weet jij wat je gaat kiezen? Ja, ik, ik kies al jaren hetzelfde, maar dat hou ik wel even voor. Dat hou je voor, je. Ja, ja, ik ook ja, ja, ja. meestal wel. Ja, ja. Maar eigenlijk kies ik pas op het moment dat ik in dat hokje sta... en ik dat potlood in mijn hand heb. En dan weet ik het. Ik heb al nou een paar keer die test gedaan. De, de, ja, de de stemwijzer. Ja, ja, ja, de stemwijzer. Ja, ja, ja. En ik moet wel om lachen, want ik kom iedere keer kom ik uit op de piratenpartij. Echt waar? Ik snap er helemaal niks van. Hoe kan dat? Geen idee. Maakt niet uit wat ik invul. Altijd Piratenpartij. Piratenpartij. Ja. Maar ja, dat, is die, dat, dat is die man met die baard. Die, die, die ja, met één ja. haakje en één ja, hooglapje. Ja, ja. Nou, dan heb jij toch veel affiniteit daarmee, denk ik. Maar, maar ik ben, met de piraten. Maar ik ben een piraatje, hè? Ja, dat ja, is ook zo. Nee, dat ben je nee. zeker. Ja. Ja. Ik wil, hè? Ja, nee, maar ja, je, wordt, je wordt op een of andere manier. Ze hebben het bijvoorbeeld ook over het onderwijs. Ja, ja. Het onderwijs. Ja, onderwijs. Ja, onderwijs ja. Kinderen ja. moeten meer leren lezen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel lage... Dat wist ik ook niet... Dat er heel veel lage letteren zijn in Nederland. Meer dan... Nou, ik weet niet hoeveel... Die niet kunnen lezen en schrijven. Ja, daar heeft Frans Bauer nou... Een en die heeft een heel leuk programma daarover. Overgemaakt, gemaakt, ja. Ja. ja. Nou, ik zal je vertellen... De, Jantje, die, die, die, die zit in de klas. En, ja. en uh, nou, die, kom, die komt... Uh, was, op, was het verhaal ook Oh ja, die zegt uh, uh, tegen de leraar. Uh, uh, ik, ik heeft vannacht bij mama geslapen. Oh. He, ik heeft vannacht ik bij heeft, mama ja, dat geslapen. Dat klopt niet. Ja. Nee. Toen zegt de leraar, nee Jantje, ik heb vannacht bij mama geslapen. Zeg Jantje, oh, was u er ook? Goud stukje muziek. I love you from the bottom of my pencil case I love you in the songs I write and sing I love you because you put me in my rightful place And I love the PRS checks that you bring the I'll sing you songs till you're asleep. And when you've gone upstairs, I'll creep and ride it all around. Down, down, down, oh down, down, down, down, Julie down, oh, Jane I wrote so many songs I forget your name, Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle to I forget your name, Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle to I forget your name. Upon the tears you weep So cry, love it, cry. cry Cry, cry, cry Oh, Kathy, oh, Anderson, Oh, Philippa, oh, Sue, You made me so much money I wrote this song for you I wrote this song for you Can I find my son, Philippa, son? Oh Song for you. Nou, Charles, je hebt uh, gehoord uh, hoeveel namen werden er nou gezongen? Ik kon het niet de tel de tel niet bij jou. Nee, nee. nee, nee. Jij? Nee. Nee, niet. Niet, nee. Hoeveel? 72. 72, ja. Oh, Oké, okay, acht keer hetzelfde, maar dan gaat het niet om. <laughs> ja. ja. Goed, ja. Dat was de Buren de trouwens, met song for whoever. Ja, ja met, mooi. we, we gaan ja. even terug naar Oekraïne. Oké. Okay. Ja, maar dan een beetje met een humoristische... Uh, no met, uh, no ja, no ja dat is ook, Dat moet ook, ja. ja. Maar er lagen toch een paar mensen daar in het ziekenhuis. En dan komt een generaal, die komt in het ziekenhuis op bezoek. En die komt bij, bij zo'n bed en die zegt... Oh, soldaat, wat is er met jou aan de hand? Wat is er met jou gebeurd? Nou, dan zegt die soldaat, ik ben eigenlijk geen, geen oorlogslachter voor uh, generaal. Ik ben uh, geopereerd aan aanbijen. Oh. Ah, zegt die generaal. Dat is, ja, sorry dat ik lach, maar ja, dat vind ik toch wel een beetje een uh, uh, apart onderwerp. Uh, wat, uh, wat, wat doen ze dan verder? aan? Nou, zegt die generaal, elke dag schoonmaken met een borsteltje. En wat is jouw liefste wens? Sterven voor het vaderland-generaal. Ja. Hij zegt: Nou, geweldig, fantastisch. Hij loopt door, die, ja. uh, die generaal. Komt weer bij het bed. Wat is er met jou gebeurd? Ja, ik kan het niet leuker maken. Dat is generaal, maar ik ook, ben uh, ook geopereerd aan haar bij. Ach jee. Aan bij. Oh. Hij zegt: Wat doen ze er verder aan? Nou, hij zegt: Elke dag schoonmaken met een borsteltje. Ja. Hij zegt, nou, wat is jouw liefste wens? Hij zegt ook: Sterven voor het vaderland-generaal. Nou, de generaal helemaal trots natuurlijk. Dank je wel, jongen. Komt die bij je de volgende? Ben jij ook geopereerd dan aan bij je? Nee, zegt die man: nee, nee, Een hele vervelende kwaal, eh, generaal. Ik heb eh, last van mijn amandelen. Mijn tandvlees is helemaal ontstoken in de mond. Hij zegt: ik kan nauwelijks praten door die pijn in me, in, aan mijn tandvlees. En, en het is allemaal het is gruwelijk. Nou, dan zegt die generaal: wat doen ze dat er verder aan? Nou, schoonmaken met een borsteltje. Toen dus, zegt die generaal: eh, wat is jouw liefde, wens? Sterven voor het vaderland, dus dat die negen al, een eigen borsteltje. Gadverdomme! <gacht> <tie> Ja, er wordt gezegd hier van, hé, uh, hey, uh, we horen regelmatig uh, Motown-muziek. Uh... Ja. Motown. Oh, motown. Motown. Ja, ik, ik hou wel van motown uh... ja, ja, ja, ja. Nou is de vanavond, begint het toevallig op... Uh, op uh... Op Facebook, een challenge heet dat. Challenge? De challenge. Ja. Wat, ja. Is, wat is een challenge, Willem? Leg het de, mij eens. Ah, een... dat, moet echt, dat moet je echt snappen, dat is een uitdaging. Als je <laughs> dat weet, dan is het een uitdaging. Een uitdaging? Een uitdaging, ja. Oh, ja. Nou, een, een soort een, een strijd ook, strijd. Een strijkers heb je ook. Nee, geen strijkers, oh. een strijd. Oh, ja, dat, luisteren, luisteren, is, dat ja. is ook een uitdaging. Waardoor je wat ik zeg? Ja, nee, oké. Okay. Die ja, zet een sokwapenmorgen sok in. Ja, nee, snap ik. Nou, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dat is maar in ieder geval, uh, ik heb uh, dus geprobeerd een beetje. Een beetje ja, die kan op sturen. Een klein beetje Motown. Maar, goed. maar dan hoor ik dus net een berichtje, een legend berichtje: van. Uh, en dan horen we de voortops de alweer ja dat klopt voor de vierde keer gewoon voor iedereen je voor tops natuurlijk hè ja ja dat ja. Ja. Blijft, blijft top toch dat blijft, het voor. Het blijft, het blijft top. voor ja ja ja ja, ja. dus, dus vandaar een, een beetje Motown en, uh... maar wel leuk Motown ja ja vind je het leuk ja vind ik leuk nee, ook allemaal donkere mensen hè die daar uh... met een borsteltje hey, en bij Gerry Gerry, luister, ja. ga nou met jou al eventjes... en met Willem ook, want ja. Ja, Willem zegt... Ik, ik, ik heb geen verstand van politiek. Dat heb ik, ja. no dat heb ik nooit gezegd. Ook, oh, ik dacht dat je dat net tegen me zei. Ja, nou, ja. Hij, hij, wilde ja. geen, hij wilde geen mening. Hij wilde, oh. hij wilde daar verder niet over... Uh, nee, maar. Wilde, wat, ik sta je ik uitleggen. Sta, ik, sta, ik sta de techniek te doen en de muziek te verzorgen. Dus ik kan er niet 100% bij zijn. Nee, ik ben niet bij niet jullie, bij nee. jullie nee. het over hem. Nee. Oh, je hoort het. Jerry, hij is niet goed bij. Nee. Wat, nee. Zei wat zei je? Wat zei je? Wat zei je? <laughs> wat, wat, wat? Ja, nee, maar goed. Maar uh, ja. Ik maar, vind, vind dat voordat, voordat jullie daarmee beginnen, ik heb een, een, een, een, een, een, een verzoekje openstaan. Die komt op het laatste moment even binnen. Of ik oh. even wil draaien. Dat kan wel. Vijf over half twaalf. Dat kan, ja. Oh, wat, wat gaan, gaan we horen? Is dat een beetje onze smaak ook, Willem? Dat ja, het, nou, dat weet ik niet. Was dat een beetje bij het, wat jij ook programmeert aan muziek? Uh, elke, elke, elke The Boys are Back in Town? Ja, nou? ja, alleen op oneven dagen dan. Hoe een vandaag? Oké. We gaan het we gaan het beleven Van dus ja, wie is het verzoek? Ja? Harry. V van wie? Harry. Welke Harry? Grijze Harry. Yesterday.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 Als ja. ze daarvoor. Ja. Ik kreeg net het, uh, een WhatsAppje van Rob Kemps. Ach. Ken je Rob Kemps? Ja, van En van de, van de uh, chansons, hè? Ja, die, die, uh, die schrijver, dankjewel, want die is natuurlijk helemaal gecharmeerd van het Franse chanson. Ja. Hij ging samen met Matthijs van Nieuwkerk. Dat ja, was leuk. Uh, ja. Ja, leuk programma. Ja, ja. En hij kent. Die, uh, die begaafdplaats kent hij ja, in Perle Parijs, hè? Kent hij helemaal, die, die daar heeft hij ook altijd Ik uh, ben wel eens geweest. Geeft, ja, ik, ja, ik ook, het graf ja. van Jim Morrison. Weet je hoe groot dat is? Die? Dat is een heel groot... Ja, een aantal uh, voetbalvelden. Ja, hè? Ja. Ja, ja. Er lopen allemaal wilde katten ook rond. En ja, zo. En, en, prachtig. Maar het is keurig onderhouden. Ja. De, je, alleen bij, bij het graf van Jim Morrison. Ja, Jim, daar is het altijd een, uh, met uh, ja, daar. Een bier en weet ik wat allemaal. Maar er zijn toch ook al die albums. Nou, de, de, die begrafenis en al die katten. Er zijn toch ook al die albums uh, opgenomen, toch of niet? Die LP's? Ga je niet hoezo? Ja, van de Cats? <laughs> dat is een andere. Dat was een andere. <laughs> maar, uh, uh, per... En wat zei die verder nog, Rob Kems Nou, bedankt. Oké. Bedankt voor het Bedankt, de... bedankt, bedankt oh. Rob, dat je even gereageerd hebt. We zullen het ja. nooit, nooit, nooit vergeten. <laughs> ja. Ja. Wij gaan nu een beetje naar links. Net de verkiezingen, hè? Maar wat ja. vond je van het programma van Met IJzer? Uh, ik Rob? vond dat een leuk programma. Ja. ja. Ja. Want die, uh, uh, ja, het, heeft, het heeft toch is, wat, hè, dat Parijs. Uh, het heeft, uh, als je Parijs. Ben de... jij een beetje romantisch? Zeg. Ik ben heel romantisch. Ben je heel romantisch? Echt? Oh. Echt waar? Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou nee. ja, weet je, ik, ik, de Frans, Frans is natuurlijk. Dat is romantiek. Poertzak natuurlijk. En, uh, ja, Ik heb ja, ooit taal, jaren oh, geleden. Echt jaren geleden had ik een Frans vriendinnetje. En dat was de Lamour. Het was. Oh ja. Nou ja, dat, dat ze, uh, begon te praten met uh, de partij Knofblok achter de kiezen. En ik dacht van nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Dus. Dat is niet leuk, hè? Nee, nee. Nee, nee want ik wilde ook Knofblok. Ja, ja, ja, was op. Natuurlijk. Ja. Dat was op, ja. Maar goed, ja. ja. Nou, uh, hoe komen we er dan op? Nou, dat weet ik. Want we ja, je hadden je het eigenlijk echt... over de verkiezingen, toch? We hadden het over de verkiezingen, ja. links en rechts net ook, hè? Dat was ja. dat ook, maar je had het over het programma van... Uh... Rob van Rob Kemps bij Matthijs. Bij uh, Matthijs. Uh, ja. ja, hoe ja. ik daar nou erop kwam, weet ik eigenlijk niet. Chanson is geloof ik net van. veel te weinig van dat soort programma's. Ah, die moeten er veel meer komen. Ja. Dat soort Misschien moeten wij eens een keer wat gaan doen. Ja. Maar wat is nou voor jullie het ideale verkiezingsprogramma? Ja. Nou, dat is wel een vraag. ja. He? Zo? Ja, daarover. zo. Ja, die, die, daarover val ik je mee. Nou, ja. nou. Eén, de, ik denk één dige, die gebaseerd is op waarheid. Op waarheid. Absoluut. Ja, ja. absoluut ja. Ik denk dat dat het enige is. Want, uh, ik die, vind altijd een verkiezingsprogramma is net een kerstboom. Hangt vol met glimmende ja, bouwen. Ja. Grote piek erbovenop. En als je een puntje bepaalt, je gaat bekijken, is niks wat het lijkt. Dat is het sowieso niet. Maar ja. ik denk dat de verkiezingen... Dat, wat ze, dat er, als je iets zegt, dat je iets toezegt, dat je dat wil gaan doen... Mm -hmm. Dat je dat ook echt doet... Ja, maar... En niet vooruit schuift weer. Je, ja, dat... maar dat is nou het grote probleem. Jij kan het wel willen doen. Ook als politieke partij kan je helemaal... Nou, af... Je bent van de hand, andere afhankelijk. Dat heen. wou ik net zeggen. Ja, ja, dat, ja, is dat is ook zo. Maar, coalitie dat... maar dat gebeurt dus niet. Nee. Ze, ze zeggen het wel, maar het ja. gebeurt niet. Maar ik denk ook dat een hoop politici uh, me, met uh, het probleem zitten... dat er ook bepaalde dingen kunnen gewoon niet nee. uh, uh, opgelost worden nee, in waar. een want Als je het over het woningprobleem hebt... Mensen mensen, dus, uh, hoeveel jaar? Soms meer dan tien jaar op een wachtlijst. Ah, die staan op een wachtlijst. Ja, er ja, was toevallig een ja. toevallige dame in die, in die tijdens dat debat. Ik geloof 13 of 14 jaar ja, ja. op ja. een wachtlijst stond. Ja. En uh, ja, eigenlijk weten die politici daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Nee. Ze willen wel bouwen. Dat ja. Dat willen ze wel. Ja. Maar het gebeurt gewoon nou, niet. Maar je, daar kun je ook niet, niet op bouwen, natuurlijk. Nee, daar nou, kun je ook niet op bouwen, nee ik eh, heb het advies Belg wonen frans bouwen op juist ja. en die lost heleboel dingen op gewoon. dan zegt hij wel heb jij even voor mij even voor mij maar, maar, dan, maar, maar dan toch ja. dan is het ja. gewoon opgelost denk ik ja. ja en dan leer je ook nog een beetje taal hè. en taal en ja. als je laaggeletterd bent ja als en, je laaggeletterd ja. bent dan nou je je, je vult mij ja, aan ja toch Helemaal euh, ja. actueel, hè? Ja, ja. hartstikke actueel. Willem, en alle problemen in één keer opgelost. Ik ja. zie jou verdwaars kijken. Jij ja, kij ik, kij ik, ik voel een diepe psychische moeheid ik komen die nauwelijks onder druk met. Met zoveel informatie, echt. Ja. Een stukje muziek maar. Dat doe maar. volgens ja. mij de zanger die nooit slaapt hè? Z uh, oh ja. Hi, Hi, Pitney hè? Hij pit niet. Hij pit niet. Nee, nee, nee, nee, Hij slaapt niet. Hij slaapt niet. Ik vind het zo'n leuke zanger, Jim Pitney. Waar is hij toch bekend ja. door geworden, Jim Pitney? Dit nummer. Ja, hij ja. ja, was meer. Was, onder meer. Ja. Het is een jaren zestig zanger, hè? Ja, ja, ja. Something's got a hold of my heart. Ja. ja. Oh ja. ja zie Je ja, ja. bent niet. Ja, klopt. Ja. Ben ik fan, ben er fan van hoor. Black, ja, nee, hoor ik ja. ben er fan van. Ik ben fan van. Ik blijf er fan van. ja ja. Ja, mooi. Ja, ik kan agressief worden als mensen denken dat ik er geen fan van ben. Ik ben we moeten opstappen. Oh mama, gaan we nu al weg? Ik vind het juist gezellig in de studio. Maar ja, de tijd van komen komt een eind aan. hè? Ja, oh, ja. er komt ja. een eind aan. Ja. Een eh, tijd van komen, en tijd van ja. gaan. Ik vond het heel gezellig. Ik vond ja. die kapper ook zo leuk. Ja, leuk. Leuk. hè? Ja. Ja. Ja. ja. En, en dat hij ook. Uh, Hanna, dat hij de, de naam van mijn ja. mama. Ja. Nou, we weten dat mensen eigenlijk dat ik Hanna heet. Ja. ja. Nou, zo zie Ken je. Ik heb er een leuk souvenirje van nog gekregen. Nee. Geen Henna, maar dat heeft heel. Henna heeft trouwens met haar te maken. Ja. Dat is toch een Rood, rode kleur, hè? Hena. Een rode kleur, ja, Henna. Maar ik heet Hanna. Wie? Hanna, dat vind ik een mooie naam. Mooi. Mooie naam. Ja. Wie is dat? Dankjewel, Gerry. Nou, dat vind ik ter afgesluit. ik altijd een hele leuke. Hele leuke dat, dat we weggaan. Nou, dag Willem, dag, dag Gerry. Ja. Tot de volgende dag, dag, dag. Dag. keer, kijk weer. allemaal. Tot de volgende keer, allemaal. Dan zien we jullie over vijf weken weer. Vijf weken? Ja. <laughs> Vertel. Nou, nee, voorlopig wel even genoeg. Uh. Nee, hoor, nee hoor, je bent altijd welkom natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk, ja. Nou, ik, ik ging bijna huilen. Ik dacht, dat wel, wat Wel nee, de deur staat niet. altijd Dit, open. Wat zegt hij nou? Ja. Nou, maar goed. Dankjewel Willem. En allemaal luisteraars, een hele goed weekend toegewenst. Dag allemaal. Doe so, nou. Don't know much about history. Don't know much biology. Science book Don't know much about the French I took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 Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took En ik studie, baby, ik win je op me. Don't know much about history. Don't know much about biology. Don't know much about science. Don't know much about the. Ja, ja, ja, ja. Jongens, Sam Koek, Wonderful World. Ja, heb Leuk. ik nog een advies voor jullie? Je moet Veel fruit moet je eten. Veel fruit moet je eten. Wat moet ik eten? Fruit. fruit. Fruit, ja. Dat is goed, hè? En weet je wat nou een vrucht is waar je, waar je heel vrolijk van wordt? Um. Een aardblij. Aardblij? Oh ja, aardblij. Een aard, aard, aard, aard, aardblij. aardblij. Ja, dan word je vrolijk en ik, van. Ik, ik, ik kwam een zanger tegen, die is altijd happy. Ja. Maar hij stinkt wel een beetje naar vis. Nou? For El Williams. Ah, jongens. Is, ga, gaan we nu zo ver, zo ver zakken met dit radioprogramma? Wat, wat is dit nou toch allemaal? Hè? Ja, nee, maar... Uh, hè? Nou ja, het was het topje van de ijsberg. Het was het topje van de ijsberg. Van de uh, ja. Nou, ik, ik heb genoten vanochtend. Ik, ik vond het leuk, uh, de gast vond het leuk. Ik uh, vond jullie leuk. Gerry jul, uh, vind ik aardig. Ik vind het voor jou ook aardig. natuurlijk. Ja, op. toch wel, hè? Ja, ja. ja het, valt me, waarvan, je valt me echt mee. Ja, mee. Ik denk nou van eerst zou die willen wel dit en zou die willen wel dat. Maar ja. denk, nee, dat nee. Nee, het valt toch wel mee. Als je ja. zo van dichtbij bekijkt dat je dan toch denkt van. Het is hè? jammer dat Harren met zijn moeder al naar huis zijn. Dat, ja, ja, dat, oh, maar de pater loopt hier nog. Pater! Ja, ja hallo. Ik ben, ik, ben nog in de, ik ben nog in het pand, maar ik ben niet meer tijdens de uitzending in de studio geweest. Want ik heb eens even de rest van de studio bewonderd. De oh, dat is ja. ook, oh, dat is ook wel leuk. Ja. Ik ben even boven op zolder geweest, even naar de technische ruimte gekeken. Ja. Ik heb eens even gekeken hoe dat allemaal zit met de tv hier. En er komen allerlei signalen binnen. Dus ik vind, ik vind dat hier heel. heel, heel in een studio, hè? Interessant, zeg ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb jij wat met geloof eigenlijk? Ik ben, nog nooit wel, ik ben wel uh, gelovig uh, opgevoed. Ja. Maar, ik heb, maar er, ik heb er niet veel mee. Dat is maar goed ook. Ja. Dat je gelovig ik bent. Ik ben echt op. gelovig opgevoed. Oh jee. Ja. Beet je nog wel eens? In stilte, ja. In, in stilte. Ja. En dan hoort hij toch niks? Jot, die hoort alles. Hoe is het met jou, Willem? Wat? Ben, ben jij nog wel? Ben jij Ik geloof het niet. Jij gelooft het niet. Nou, eh, ik wil afsluiten, eh, want ook, ook, ook, ik, ook, ik moet ja nu. Ja, we, dat, er komt ook weer een tijd. Ja, er weer is een tijd gaan. van komen, of ja. voor mij ook een tijd van ja. ja. ja. Ik wens alle luisteraars eh, een goed weekend toe, en ik hoop dat Sinterklaas droog aan komt. Ja, dat hoop, ja, dat hoop ja, ik ja, ook. Zeker. ja Ja. En, nou, uh, ja, nou ja, goed. Uh, nou, bedankt dat nog je gezellig. er was. Ja, nou, ja, verder nog iets te verhagen? Uh, nee, helemaal niks. Nee, helemaal nee. niks. tot de volgende nee, keer. Nee, nee. Nee. Ik ga met mijn bootje naar Vlaanderen. Oh, nou, gezellig. Gezellig een stukje varen door het dorp. Goed zo. Nou, veel plezier ermee. Dag. Iedereen bedankt en uh, overvinden, tot overvinding. Nou, tot de overvinding. allemaal Stay for just a while Stay and let me look at you It's been so long I hardly knew you Standing in the door Stay with me a while I only want to talk to you We've traveled halfway around the world To find ourselves again September morn We danced until the night became a brand new day Two lovers playing scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way become a grown-up girl I still can hear you crying In the corner of your room And look how far we've come So far from where we used to be But not so far that we've forgotten How it was before That September morn We dance that night away Two lovers playing scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way. September morning We dansten tot de nooit een brandend day. Twee lovers playing scenes from some romantic play. September mornings, still can make. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.